Tot zover de verkeerd Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de avond. Maak zijn naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je, pak je radio, ben naar Frans en zet hem op 106.9. Yeah. Zfm. Zfm. ZFM, 24 uur per dag, hete de zomer. Ah. Ik denk de hele dag aan Louise. In elke droom komt zij voorbij. En als ik één iemand mocht kiezen...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 Louise Niemand is zo verliefd als ik Bij duizend mannen kan ze kiezen Maar niemand is zo geschikt als ik Maar zij ziet mij niet staan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 Zomer met ZFM. Zon, Zee, Zandvoort en Zon.